Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Egyptische komiek weer op vrije voeten. Pauw doet oproep tot vrede in de wereld. En Kanshelara wint Ronde van Vlaanderen. Een populaire Egyptische komiek is na vijf uur ondervraging op borgtocht vrijgelaten. Bassem Youssef gaf zichzelf vandaag aan bij het OM in Cairo... omdat gisteren een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd... voor het beledigen van de islam en president Morsi. Hij zou het gezag van de president hebben ondermijnd. Youssef presenteert een wekelijks tv-programma. De zaak doet veel stof opwaaien in Egypte. Volgens Morsi's tegenstanders probeert de overheid critici de mond te snoeren... door Youssef op te pakken. Tientallen aanhangers hadden zich voor het kantoor van de procureur-generaal verzameld. Op Twitter noemt Youssef het arrestatiebevel een flagrante aanval op de vrijheid. Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de nieuwe paus Franciscus de paasmis opgedragen. Daarna reed hij in een open auto over het Sint-Pietersplein om de mensen te groeten. Onderweg pakte de Argentijnse paus een shirtje aan van San Lorenzo, zijn favoriete voetbalclub in Argentinië. Anders dan zijn voorgangers wenste hij de gelovigen niet in tientallen talen een gezegend Pasen. Vat het Vaticaan had wel een lijst met paasgroeten in 65 talen voorbereid, maar de paus las er niet voor. Hij bedankte wel voor de bloemen uit Nederland, maar deed dat in het Italiaans. In zijn paasboodschap riep Franciscus op tot vrede in de wereld. Over de oorlog in Syrië zei hij... hoeveel bloed moet er nog vloeien, hoeveel moeten de mensen nog lijden voor er een politieke oplossing is gevonden. De Utrechtse politie heeft vanochtend met een persbericht geprobeerd... een 1 april grap uit te halen. Het bericht werd na een uurtje ingetrokken... na talloze telefoontjes van journalisten. Er stond in dat een deel van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam... morgen dicht zou gaan voor een opname van het tv-programma Top Gear... De presentatoren zouden gaan proberen het wereldsnelheidsrecord op de openbare weg te verbreken. Als een hoop mensen op het verkeerde been worden gezet is het natuurlijk verstandiger om het persbericht in te trekken, zei de politieman die de grap bedacht. Islamitische extremisten hebben een aanval uitgevoerd op de stad Timbuktu in het noorden van Mali. Een strijder blies zichzelf op bij een post van het Marinese leger. Enkele andere jihadisten probeerden tegelijkertijd via de legerpost de stad binnen te komen, maar de militairen wisten de aanval af te slaan. Het is de tweede keer dat de stad wordt aangevallen... sinds de Franse en Malinese troepen, de moslim-extremisten in januari... uit de steden in Noord-Mali verdreven. Frankrijk wil volgende maand beginnen... met de terugtrekking van de 4000 militairen uit Mali. Voetbalclub Schadewijk uit Os heeft twee spelers geroyeerd... na een gewelddadig incident... gisteren tijdens een wedstrijd van het eerste team bij SCS Langeboom. Een van de twee had rood gekregen... en daarna spelen van Langeboom tegen het hoofd geschopt... Schadewijk betreurt wat er is gebeurd. Er is geen excuus mogelijk als een speler een andere voetballer slaat of schopt, zegt de club. De man van 22, die de trap tegen zijn hoofd kreeg, heeft aangifte gedaan. In de Eredivisie is Vitesse opgeklommen naar de derde plaats. De Arnhemmers wonnen thuis met 2-1 van Pex Wolle en passeerden daardoor Feyenoord op de ranglijst. PSV verspeelde in kerkrade kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. De Eindhovenaren kwamen tegen Roda niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De andere uitslagen RKC Waalwijk A door Den Haag 4-0 en Herakles tegen AZ 1-2. In Amsterdam is om half vijf Ajax NEC begonnen. Bij winst pakt Ajax de eerste plaats. Fabian Cancelara heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Zwitserse renner sloeg toe op de laatste van de 17 heuvels... en kwam alleen over de finish in Oudenaarde. Bij de vrouwen won Marianne Vos. Het was voor het eerst dat ze de Ronde van Vlaanderen op haar naam schreef. Het weer. In het oosten misschien nog wat sneeuw. Komende nacht nachten de vorst en de kan een mistbank ontstaan. Morgen volop zon en het wordt een gaat op zes. Dinsdag vrijwel hetzelfde weer. Later in de week meer bewolking en vanaf donderdag kan er wat winterse neerslag vallen. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Fantastisch toch?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 Het laatste uur langs de lijn op de zondagmiddag. Het ging hard net voor vijven bij Ajax tegen NEC. Hoe is het dan gegaan, Andy? De productie stokt een beetje. Ajax lijkt het eventjes genoeg te vinden. Haalt wat gas terug en NEC is eigenlijk alleen maar bezig om tegen te houden. Want Ajax leek ontketend, maar het staat nog altijd 2-0 na 35 minuten spelen bij Ajax tegen NEC. Keren wij eens even terug naar de ronde van Vlaanderen. Prachtig gewonnen vandaag door natuurlijk wie anders dan Fabien Cancellara. Sagan werd daar tweede en de Belgische Roelands werd derde. En ik zei het al, het zou mooi zijn als er een Nederlander bij de top 10. En dat zat hij, want Sebastian Langeveld reed lange tijd mee. Bleef ook voorin wel en werd dus uiteindelijk de beste Nederlander. En hij werd tiende in deze ronde van Vlaanderen. Steven Dadebout, praat na afloop met die beste Nederlander, Sebastian Langeveld. Zoals Jan, je zat de hele dag alert vooraan, het zag er allemaal prima uit Ik ja. kom op het moment de laatste keer op de mond. Vertel, wat gebeurt daar? Uh, nou ja, op dat moment ging het ook goed. Uh, ik wist op dat moment al dat het heel heel moeilijk ging zijn, dat, het, uh, uh, dat ik heel erg afhankelijk was van Kanselara en uh, Sagan. Ja, en dat bleek uiteindelijk ook. Hè. In één week ga je niet uh, uh, zo'n stuk verbeteren dat je met die man ineens mee kan. Maar, er was Voor mij was er uh, geen moment waarop je kon anticiperen want dat zou eigenlijk denk ik, zelfmoord geweest zijn om eerder uh, in de koers uh, uh, te attackeren of noem maar op. Dus ik, ik moest wel en ik kwam boven met uh, Chavanel, geef wel aan denk ik dat ik bij, wel bij de betere renners vandaag hoorde, maar ja dat, daar heb je weinig aan, de vogels waren gevlogen. Nou, je zag ze natuurlijk de hele dag al rijden, Laden en ja. En toen had je ze al in kunnen schatten. Ja. Wist je toen al dat het, uh, nou, hoe laat nou, het was? Ja, kijk, dat weet je van vorige week natuurlijk. En je hoopt wel dat je, uh, ja, dat, je uh, dat je met die mannen mee kan. En daar, daar, daar heb ik ook alles aan gedaan. Alleen uh, ja, ze, uh, vooraf de twee topfavorieten. En ze rijden dan wel van je weg. Uh, dus aan de ene kant ik ben teleurgesteld dat we niet uh, dat ik niet dichter ben geëindigd. Uh, aan de andere kant ja, dit is de koers en uh, ik zat daar alleen in de finale bijna dus wij konden ook niet een, uh, een koers forceren dat het uh, meer uit elkaar lag in de finale waardoor je, waarop je meer kans hebt om uh, om uiteindelijk een betere uh, uitslag te halen je hebt wel het gevoel dat je het maximale eruit hebt gehaald nou ja het maximale ja kijk die sprint altijd iets beter om kunnen doen nou ja het is best wel een grote groep en wint wind tegen en een geharwaard dus dat is moeilijk uh ja ik kom achter die mannen boven de klarenmond uh, eigenlijk precies hetzelfde als vorige week maar ja, ik denk niet dat ik uh, ik kon nergens anders koersen dat zou, dat zou ja dat zou denk ik zou geen goede actie geweest zijn en ja dat vind ik heel jammer dat ik uh, dat die finale zo kort is geweest eigenlijk en uh, maar ja de, de sterkste we zijn weggereden. en ik uh, denk dat ik daar net achter was maar uh, het enige wat ik meenem is dat ik uh, ja met uh, met deze conditie wel naar Roubaix, met goed vertrouwen naar Roubaix kan komen. Uh, die tiende plek staat denk ik niet in uh, vergelijking met, uh, met mijn vorm. Maar ja, daar, uh, daar heb je niks aan. Het is, uh, het is wel een prachtige winnaar denk ik. Ja, en is dat gat dan nog te dichten met Cancelara? Nee, nee, ja, nee, daar moet je gewoon heel realistisch in zijn. Uh, ja, kijk... ook, voor, ook voor de komende dagen denk ik? Ja, kijk, Roubaix is weer, dat is weer een andere koers en hij is wel te kloppen, tuurlijk. Alleen uh, vandaag hebben ze het gewoon als ploeg heel erg goed gedaan om alles gesloten te houden. En hem uh, perfect af te zetten waar het moest. En uh, ja, er waren voor de rest geen. Uh, ik had iets meer van de, bijvoorbeeld van de Skymannen uh, verwacht dat ze iets uh, meer zouden koersen. En dan had ik ook iets anders uh, mijn koers kunnen doen. En een Chavanel. Alleen iedereen wacht eigenlijk. En alleen er was geen ander moment om uh, op dit parcours. Is gewoon, moet je bijna een minuut hebben in de aanloop naar de Quaremond om vooruit te blijven. Want Peloton gaat zo hard. Dus uh, ik neem mezelf niks gevaarlijk dat ik ben niet geanticipteerd heb. Want dat kon gewoon niet vandaag. Dank je. Alsjeblieft. De nummer 10 in de Ronde van Vlaanderen. Sebastian Langeveld. Gaan wij weer terug naar Andy Houtkamp in de Amsterdam Arena. Ajax op roze tegen NEC. Ja, de nummer 1 van de eredivisie. En uh, dat zal uh, denk ik nog wel een dag of 7 minimaal blijven. Want Ajax leidt met 2-0. Is soeverein, zoals het zo mooi heet. En uh, speelt gewoon goed voetbal. Het tempo is wel wat teruggezakt. Uh, Na dat uh, stormachtige eerste... Kwart van de wedstrijd na de eerste 20 minuten. is dus op 2-0 voorsprong. Via Fischer. En uh, valt nog Sietarsson. Maar ik denk, ik denk dat uh, het doelpunt, het tweede doelpunt van Ajax. Uiteindelijk op naam van Van Eijden. als eigen doelpunt zal uh, worden genoteerd. Maakt allemaal niet uit. Ajax leidt dus met 2-0. En heeft een vrije trap gekregen. Van Jan Beegereven op een meter of uh, 7, 28 uh, in de as van het veld. Of van het doel van Gabor Babos. De Hongaar die er dus al twee keer uh, naar het net moest gaan. om de bal eruit te halen. Kijken wat er nu gaat gebeuren. Staat een heel groepje Ik zie er de staat eromheen bij die bal. Ik zie Sim de Jong. Ik zie Eriksen. Schöne. Ex-NEC. Toby Alder. Nou, Boerrichter die, uh, lijkt er ook zin in te hebben. Maar ik denk dat het toch maar eentje kan zijn die die bal kan gaan schieten. En van zo'n afstand is het natuurlijk ook wel een pretje als je Alderwereld hebt. Want die kan heel hard schieten. Maar Eriksen uh, maakt aanstalt om die bal te gaan nemen. En dan gaat de rest op uh, gepaste afstand staan. Wat heet, Aldewereld gaat nu in het muurtje staan om het gaatje te dichten. En daar is die vrije trap. Mooie vrije trap, maar ook mooi gekeerd door uh, Gabor Babels. Die de bal over het doel heen tikt. En zo uh, is eigenlijk zo eventjes uh, gevaarlijk. Geworden Hebben we niet heel erg veel meer gezien. Twee mogelijkheden van Boerrichter die vanaf de rechterkant goed naar binnen trok. En met links de bal over het schoot van Babos. En nu dus de derde hoekschop in deze wedstrijd voor Ajax. Met Eriksen vanaf de linkerkant uh, komt die bal richting eerste paal. Wordt uh, laag weggekopt. Wordt uh, heel hard en heel hoog overgeschoten door Mooijsander. We gaan richting de rust. 41 en een half minuut gespeeld. Ajax leidt met 2-0 ter NSC. Wij gaan we het even hebben over Heracles tegen AZ. Eindigde dus in 1-2. Was bij de rust al bereikt. Die stand Hendriksen 0-1. Te Wierik in eigen doel 0-2. Toen 1-2. Te Wierik, dat was de rust. Want er was inmiddels rood gevallen voor Laam bij AZ. Dus het werd een stormloop de tweede helft. Maar het was uit Eindelijk AZ wat dus won. Dirk Mercelis was heel erg bij bij het eindsignaal. Hij gaf de assist waar ik de eigen doel maakte. En hij haalde schitterend een bal van de lijn. En het was geloof ik ook wel even geleden dat AZ een keer gewonnen was. Jeroen Guter praat erover met hem. Dirk, het was uh, de laatste keer op 25 januari dat jullie wonnen in de competitie. En nu? Ja, zwaar bevolkt. Anders kun je niet stellen, hè? 2-1 bij je rakelen. Ja, absoluut zwaar bevochten. Maar uh, ik denk het de eerste half uur waren we, we beter. Uh, scoren twee goals en, uh, en dan krijg je een rode kaart. En dan weet je dat Hercules gewoon goed kan voetballen. Ze uh, dus laten de bal gaan. Uh, nou, de scores ook nog uh, voor rust. Dus dat was even een dompertje. Maar uh, na rust uh, ja, was het tegenhouden. En uh, hopen dat we nog een keertje er doorheen konden prikken. Dat lukte net niet. Maar uh, ja, uiteindelijk hebben we niet heel veel grote kansen weggegeven, denk ik. Tot in de slotfase. In de extra tijd komen er nog een paar momenten die je gerust hachelijk mag noemen. Ja, dat mag je hartelijke momenten noemen. Uh, ja, je weet het, we gaan alles of niks spelen, lange ballen. En uh, ja, in de slotfase komt er een bal, onze 16 in. En Esteban komt uit. En uh, ja, die bal blijft hangen voor onze goal. En uh, dan heb je het geluk een beetje aan je zijde dat hij uh, er een keer niet in gaat, maar verdedigd kan worden. Ja, want Castillon had hem zo'n beetje voor het intikken. Maar wat gebeurt er bij jou? O hoe sta je daar? Ja, ja dat, is, dat weet ik ook niet precies. Dat doe je in de flits. Uh, ja, ik kon hem niet koppen of zo. dan was ik bang dat ik mijn eigen goal zou maken. Ik denk ja, ik gouw mijn lichaam en ik probeer hem naar de zijkant weg te spelen. En, uh, nou ja, dat, uh, dat lukt ook nog. Wat voelt als het maken van een goal, denk ik? Uh, het geeft een enorme bevrijding. Ja, het, uh, dat wel. Uh, want dit hadden we wel even nodig. En je speelde sowieso een hele goede wedstrijd, want je was betrokken bij de eerste twee doelpunten. Ja, klopt, klopt. En uh, dat, is, uh, dat is fijn. We weten dat uh, Hercules goede spelers heeft, maar dat ze niet allemaal even hard willen verdedigen. En daar uh, het eerste half uur uh, behoorlijk gebruik van gemaakt met uh, het eigen goal. En bal te paal van Victor nog. Uh. Maar uh, ja, wat ik zeg, na de, als je met tien man komt, dan is het uh, ten eerste alles tegenhouden. En dan uh, hopen dat je nog een keer door de ring kan komen. En dat uh, lukt helaas net niet. Wat doet dit met jullie? Want jullie waren hier heel hard aan toe toe natuurlijk. Hè? Weer eens een keertje winnen. Ja, klopt. Ik denk wel dat we uh, thuis, Ajax thuis de afgelopen twee competitiewedstrijden. Uh, hebben we wel, we wel wat beter voetbal laten zien. Wat, wat meer uh, passie getoond. En uh, ja, dat hebben we nu ook gedaan. Dit was echt op karakter de tweede helft. En uh, ja, Dat is een pluspunt en dat moeten we vasthouden uh, voor de komende weken. Want uh, ja, het blijft spannend. Ja, jullie zijn er nog niet. Nee, absoluut niet. En dat weten we ook. We hebben, we hebben elkaar afgesproken dat we nou ja, nu nog acht wedstrijden, zeven wedstrijden... met de, met de beekfinale erbij, dat we die wedstrijden uh, ja, op zich zijn. Alles op alles. Uh, ten eerste willen we ons uh, veilig spelen. Het liefst voor de beekfinale, dat we daar een hartstikke mooie wedstrijd van kunnen maken. En, uh, maar ja, dat is te hard werken. Dirk, Marcellus is dus met AZ in Almelo tegen Heracles. Gaan we weer naar de Amsterdam Arena. Slotfase van de eerste helft. Ajax, NEC, Andy. En nog altijd 2-0 voor Ajax. Als Ajax gas geeft, echt dan uh, wordt NEC onder de voet gelopen. Hoor. Maar Ajax doet het iets wat rustiger aan. Nu uh, Schöne, die de bal gepaasd heeft op de Jong. Die Jong helemaal terug naar al de wereld. Ajax leidt met 2-0 door de doelpunten van Fischer en Siktorsson. En uh, we zitten op uh, slag van rust. Eén minuut extra tijd gaan we krijgen vanwege de blessure van Rex. En dan komt uh, Van Rijn vanaf de rechterkant. Heeft altijd veel ruimte. Komt helemaal naar binnen, maar zijn uh, rollertje is geen probleem voor Gabor Babos... Met links had hij toch uh, beter moeten kunnen afdrukken. Want het was een, uh, een mogelijkheid op de rand van het strafschopgebied. Bal voor je linkervoet uh, leggen. Oké, okay, je bent rechts. Maar op dit niveau moet je met links en rechts toch uh, aardig uh, kunnen schieten. En dit lukte niet uh, bij Van Rijn. Als NEC dat uh, in de eerste tien minuten een paar keer op kwam zetten... richting het doel van Vermeer. Maar daarna weinig meer heeft laten zien. Nu in balbezit is met uh, Paulsen. Die de bal naar buiten speelt naar Wil. Wil, aardige beweging voor de... Uh, speler die bij Ajax in de jeugd begon, gaat de bal helemaal terug naar Van Eyde. Van Eyde, goede beweging langs Fischer. Even breed naar Koolwijk. Koolwijk, terwijl aan de linkerkant uh, platje naar voren komt en platje net niet bij kan op de diepe bal van uh, Koolwijk, is het Vermeer die de bal meegeeft aan al de wereld. En zitten we in de slotseconde van de eerste helft? Gaat Ajax rusten nu, omdat Jan Weger heeft fluit voor rust met een voorsprong tegen NEC. 6 uur NOS langs de lijn met sport en muziek oh,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 van twaalf jaar geleden, Supreme van Robbie Williams. Keren we terug naar de ronde van Vlaanderen. We hoorden net, dus Racia uh, Langeveld, die dus tiende eindigde. Een andere Nederlandse naam die we lang hoorden in de koers... was bij de vorming van de eerste kopgroep, Maarten Chalingi. Jetsen Bol zat al in die kopgroep en Chalingi sloot daarbij aan. Toen zaten er twee Nederlanders van Blanco in. Uiteindelijk konden zij uh, het toch niet volhouden... in de slijtageslag die die ronde van Vlaanderen nou eenmaal is. Steven Dalebout praat met een van de mannen van de eerste uren. Maarten Chalingi. Ja, de muts weer op, ben je weer warm? Ja, ik ben weer warm, ja. soepje op en uh, het warmt wel lekker op van binnen, ja. Was dat een belangrijke factor eigenlijk, die, die kou vandaag? Uh, nou ja, als je, als je bezig bent, dan niet natuurlijk. Maar ja, ik merk wel dat ik, uh, dat ik daardoor heel veel energie heb uh, verbruikt en uh, heel veel gegeten. Uh, veel veel uh, van alles en nog wel naar binnen gestout. En, uh, ja, dat merk je wel. We zagen jou heel hard werken. Hoe kijk jij terug op deze dag? Nou, ik, euh, ik denk dat ik een goede generaal heb gereden voor, voor volgende week. Volgende week is, is voor mij het hoofddoel voor dit, uh, voor dit voorjaar. En uh, ja, ik denk dat ik er wel sta. En dat was dus ook ja, van tevoren en tijdens de koers ook al iets wat, wat in jouw achterhoofd zat, parijs roubaix Ja, zeker. Dat is al vanaf... Uh... Ja, december heb ik mijn doel erop gezet en uh, daar ben ik er allemaal mee bezig. Dus, uh, en, dan was, en dan was deze dag een bevestiging? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik bedoel, ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat, dat ik gewoon... Uh, ja, ik heb me ook niet gespaard in die groep en ik heb ook gewoon uh, ja, gezorgd dat we zo ver mogen kwamen. Dat was voor ons natuurlijk ook het beste. En uh, ja, ik had eigenlijk gehoopt dat we pas op die laatste keer om teruggehaald zouden worden. Maar ja, dat uh, is niet helemaal gelukt Cancellara ja. en ook een beetje Sagant tonen aan boven het veld uit te steken. Wat is daar volgende week tegen te beginnen? Ja, ik denk dat volgende week... Ja, ja, ik weet het niet. Is er wat tegen te beginnen? Nou ja, goed, kijk, twee jaar geleden is het ook gelukt. Het was kanselaren ook gewoon de, de torenhoge favoriet. En uh, ja, voor mij is het gewoon denk ik volgende week zaak om, om, om iets eerder weg te gaan zijn dan dat die mannen komen. En uh, dan een, aan te pikken, net als twee jaar geleden. En uh, ik hoop... Eigenlijk dat iedereen tegen ze gaat rijden en dan, dan, dan krijg je hetzelfde als doen. je moet een bondgenootschap sluiten met meerdere ploegen. Nou, ik denk dat het de enige manier is om, uh, om zo iemand uh, op dat parcours klein te krijgen. Ja. Martin Cialingi, dus van Blanco. Over de Ronde van Vlaanderen. Gaan wij weer terug naar het voetbal. Ja, AX ligt dus op koers tegen NX6, staat halverwege met 2-0 voor. Maar andere titelkandidaten lieten punten liggen. PSV kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Roda. En Feyenoord verloor gisteren van Heerenveen. Vitesse won wel. Het won met 2-1 van Pax Zwolle. speelde een goede eerste helft en een zeer matige tweede helft. Bas Tegeler in gesprek met de trainer van Vitesse, Fred Rutte. Ja, Winst, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Uh, ben je helemaal tevreden vandaag of zeg je nou, <laughs> niet echt? Tweede helft. Een, een goede helft. Eerste helft was denk ik uitstekend. Tweede helft uh, kan je niet zeggen dat je echt tevreden bent. Omdat de tegenstander denk ik... Dat is nog wel drie, vier kansen. Twee op de lat. En opties hebben gehad om, uh, om een doelpunt te maken. En, en uh, anderzijds is het ook wel weer zo dat wij de tweede helft ook wel... Uh, en 3-0 is volgens mij gewoon een glasver doelpunt. Klopt. Die had niet afgekeurd mogen worden, dan gooi je de wedstrijd op slot, ja, dan, dan is Dan is het over. Maar toch, tweede helft. Jullie uh, slecht of zij goed? Of allebei? Ja, ik denk dat wij slecht hebben gereageerd op. Kijk, misschien ben ik er wel debat aan, want ik heb in de rust gezegd van uh, we moeten op jacht gaan naar de 3-0 en naar de 4-0. En dan zie je namelijk, als wij voor in de bal hebben, dat we dan ook heel snel de actie willen maken om de goal te maken. Nou, dan krijg je zo'n heen- en weer voetbal. Ja, de bal naar voren. Uh, actie willen maken, balverlies leiden en dan gaat weer terug. Nou, dan kom je onder druk te staan. En en de organisatie stond niet helemaal, uh, helemaal goed. Omdat zij namelijk met een, uh, met een team gingen spelen. Nou, wij, gingen, uh, wij kregen een beetje twijfels daarin. Het is een raar team, het is een raar seizoen. Uh, waar gaat het eindigen? Een mooi seizoen ook zeker. Waar gaat het eindigen? Ja, voor, de, voor de neutrale toeschouwer. Ja, ik denk ook voor Vitesse publiek dat is niet een neutrale toeschouwer is. Het een uh, mooi seizoen. En waar dit gaat eindigen, dat weet je niet. Kijk, uh,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 Ja, Hij is in ontwikkeling. Ik denk je gaat het nu zeggen. Wat ga ik zeggen? We worden kampioen. Nou, uh, kijk, je, moet, je blijft nog een realist. En dat heb ik, ik ben de meeste realistische trainer die er, die er in Nederland rondloopt. En uh, ik ben niet de enige die zegt van dat we leven van wedstrijd tot wedstrijd. Iedere wedstrijd is de finale. Nou, vandaag kun je zien dat dit geen echte finale is. Fred Rutte zei dat, ik ben de meest realistische trainer die er rondloopt in Nederland. Nog een realistische trainer is overigens uh, Erwin Koeman, de trainer van de RKC. Beetje mopperend de laatste weken, realistisch mopperend over het slechte spel van zijn elftal. Aanvraag ik je met Chevalier, die hij uiteindelijk uit de selectie zelfs hield voor dit weekend. Maar wel 4-0 winst vandaag. Lieder, Wormgoor in eigen doel en Brabart was al 3-0 bij de rust. Polonaise werd ingezet daar in Waalwijk en uh, kwam nooit meer tot stilstand. Helemaal niet nadat Drost voor de 4-0 tegen belangrijke punten dus. Jeroen. Elsof praat erover met de winnende realistische trainer Erwin Koeman. Ik las vooraf overal dat je had gezegd, uh, ik wil dat mijn ploeg karakter toont, dat is nodig in deze tijd. Nou, ik kan me voorstellen dat je meer dan tevreden bent. Ja, als je 4-0 thuis wint van Den Haag, dan uh, heb je het uitstekend gedaan. We hebben geconcentreerd gespeeld, we hebben naar voren gespeeld. We hebben onze voorwaarden goed kunnen bedienen, die waren dacht ik een constante plaag voor uh, de verdediging van Den Haag en, uh, ja, 4-0 geweldig uitslag. Ja, ik dacht in de eerste helft, dat hij is goed tot zijn spelers doorgedrongen Want ze zaten er echt, uh, ja, misschien wel meer dan ik dit seizoen heb gezien, echt bovenop. Nou, we hebben vandaag echt als een team gespeeld. En, uh, maar dat is ook de enige mogelijkheid uh, bij RKC om je te handhaven in de Eredivisie. En, uh, en dat is wederom gebleken dat dat uh, onze kracht moet zijn. Daarbuiten hebben we natuurlijk een aantal jongens die een goal kunnen maken. Die snelheid hebben, die individuele acties hebben. En uh, we hebben dat vandaag uh, geweldig gedaan. Nou, zodat jij in de aanloop naar dit wel hebt gevoeld uh, ja, dat dit eraan zat te komen. Of kan je daar geen vinger uh, achter krijgen? Ja, nou ja, kijk, uh, we hebben gisteren uh, Chevalier naar huis gestuurd. En, uh, ja, nou ja, kijk, uh, voor ons als trainers is het natuurlijk altijd mooi dat je een dag later dit ziet. En uh, het enige belang is RKC-belang. En niet een eigen belang. En uh, die jongens hebben dat vandaag laten zien. Ja, je hebt een haterliefdeverhouding, liefdeverhouding, hè, met, met Chevalier, die, die, geloof ik, nu wat meer... Uh, ja. Richting, richting haat, ja dat is een, een vervelend woord, maar richting een vervelende situatie gaat dan liefde? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij uh, uh, binnen RKC, en dan heb ik het over de directie, maar ook over de technische staf. We hebben hem eigenlijk drie kwart jaar uh, lopen pemperen, alles regelen voor hem. Uiteindelijk uh, is die uh, welbekende druppel is gisteren gekomen, dus ja, dan is, op dat moment was er voor mij maar één ding uh, mogelijk, uh, wegsturen. Ja, zo'n heel gesprek met Chevalier, dat zal ongetwijfeld belangrijk voor je zijn. Maar je kan nu wel zeggen in zo'n gesprek, en ook naar het team... Ja, luister, we kunnen het zonder hem ook. Kijk maar naar vandaag. Ja, nou oké, okay, uh, het is een jongen die voor ons uh, van grote waarde kan zijn. Alleen, uh, ja, dan zal hij zich anders moeten gaan gedragen. Even, de stand op de ranglijst. Jullie doen ook qua punten goede zaken vandaag. Want je pakt een beetje afstand van die streep. Nou oké, okay, AZ wint... Uh, Nak pakt gisteren nog een punt uh, Roda pakt een punt Maar daar lopen we dan weer twee punten vanuit Vanuit de onderste twee lopen we drie punten weg uh, uh, Zwolle verliest Dus ja, het blijft spannend Erwin Koeman, gaan we het nog even hebben over AZ, want het won met 2-1 in Almelo van Herakles. Het kwam al snel op een 2-0 voorsprong daar in het Polmanstadion. Maar toen een rode kaart voor Laam en al snel scoorde Herakles tegen. En het werd nog heel, heel zwaar kantje boord hoe AZ daar de drie punten meenam. Wel opgelucht, uh, Gert-Jan van Beek in gesprek met Jeroen Gutter. Voelt het als een bevrijding? Nou, het is een. Het is een, uh, een uh, en na 7-8 wedstrijden zonder overwinning, is dit wel even weer lekker om, om te winnen. En zeker als je ziet de wijze waarop we dat tot stand hebben gebracht, dan stemt dat wel uh, tot de tevredenheid. Het geeft een goed gevoel, maar het is, het is maar een, uh, een, een klein stapje in de goede richting. En we zullen dat een goed vervolg geven in de, in de komende wedstrijden. Als je het hebt over de wijze waarop, heb je het dan over de mentaliteit die AZ vandaag heeft laten zien? De bereidheid om te knokken en te vechten? Ja, maar niet alleen dat. Uh, Zeker op het moment dat we met die man kwamen staan, hebben we laten zien dat het op, uh, toch op een andere manier dan, dan moet. En het eerste half uur hebben wij gewoon laten zien waar wij toe in staat zijn. Ik denk dat wij gewoon uh, het eerste half uur hier de baas waren in Almelo. Uh, dat uh, hebben we uitgedrukt in twee goede doelpunten. En dan had we ook uh, een aantal mogelijkheden en een hele grote kans om de 3-0 zelfs te maken. Die van Hendricks. Ja, en dan, dan krijg je met die man een andere wedstrijd. Hè? Want je weet uh, dat Hendricks een ploeg is die goed kan voetballen als je ze laat voetballen. Ja, met 11 man kun je voet druk gaan zetten. 10-11 wordt het lastiger. En, uh, ja, ik denk dat we in de, in de rust wel even wat dingen hebben omgezet waardoor het wat beter stond. Nou, en dat uh, en vanuit die organisatie hebben we naar het karakter getoond. En op karakter deze wedstrijd naar ons toegetrokken. Wat vond je van de rode kaart? Onterecht. Waarom? Ik moet wel beginnen te zeggen dat ik vind dat Thomas daarin uh, een, een bepaald risico neemt. Daar, daar op zich hou ik daar wel van. Alleen hij speelt de bal wat te ver uit. En dan, uh, ja, dan heeft hij een buitenspoor inzet zal het wel worden. Uh, maar hij raakt niemand. Uh, hij houdt de benen keurig netjes laag. En uh, ja, er is volgens mij niet zoveel aan de hand. Dus dat kan volgens mij ook aan worden met een, uh, met een gele kaart. Maar afijn... Uh, ik zal, hij zal er wel mee wegkomen door de code buitensporen inzet. Uh, te bestraffen met rood. En, uh, dus dan zal het wel uh, een schorsing worden. Ja, dat is een terugkerend probleem. Hè? Dit soort situaties: uh, niet alleen bij AZ, maar gewoon in een hele Eredivisie. Vind jij ook, denk ik. Ja, maar ik vond het de laatste tijd uh, toch de goede kant op gaan. En dit is dan weer zo'n moment waarin wij dan weer de, de, de, de, de partijen uh, de, de, de partij zijn waar het ons overkomt. Het is toch de achterrode uh, kaart. En dat zijn, is er wel te veel, dat zijn er een paar te veel in één seizoen. Gertjan Verbeek, hij wint dus met 2-1 in Almelo van Heracles. Het is inmiddels uh, half zes: Radio 1. Het NOS Journaal. En dus de voor de hoogpunten van het nieuws. Hier, Scherting. Zo'n 500 Turken hebben in Rotterdam gedemonstreerd tegen bureau jeugdzorg. Volgens de Turken zijn door het beleid van jeugdzorg... honderden Turkse families ten onrechte uit elkaar gehaald. De demonstratie werd georganiseerd naar aanleiding van de kwestie... rond de Turkse pleegkind Yunus... die bij een Nederlands lesbisch stel werd ondergebracht. De zaak leidde tot ophef, met name in de Turkse media. Op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan... zijn zeker tien mensen omgekomen door overstromingen. De hoofdstad Port Louis werd gisteren overvallen door zware regenbuien. De overstromingen veroorzaakten chaos in de stad... met een enorme verkeersopstopping in het centrum. Een populaire Egyptische komiek is na vijf uur ondervraging... op borgtocht vrijgelaten. Bassem Youssef gaf zichzelf vandaag aan bij het OMK Iro... omdat er gisteren een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd... voor het beledigen van de islam en van president Morsi... Op Twitter noemt Youssef het arrestatiebevel een flagrante aanval op de vrijheid. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Staan. Ja. De zon schijnt af en toe. In de zuidelijke helft van het land nog een paar sneeuwbuien. Vanavond en vannacht klaart het op en dan blijft het droog. En net als de afgelopen nachten gaat het licht vriezen. Plaatsen kunnen misbanken ontstaan, vooral in het binnenland. En bij langdurige opklaringen kan het plaatselijk min 5 worden. Morgen begint de dag winters, maar al snel ontstaan er stapelwolken. Wel is er meer zon dan vandaag. Het blijft droog en het wordt een graadje warmer dan vandaag zo'n 6 graden. De wind is morgen matig, windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. In het warre gebied is hij vrij krachtig windkracht 5. En na morgen blijft het tot en met woensdag droog met veel zon. De temperatuur komt dan uit op 6 of 7 graden. S'nachts een paar graden vorst. Donderdag en vrijdag is er kans op wat regen of natte sneeuw. De temperaturen blijven zoals ze zijn. Veel te koud. Sport Radio NOS. Op één. NOS Radio. Lijn. Het laatste half uurtje op de zondagmiddag met zometeen alle overzichten. Maar natuurlijk ook de wedstrijd die nog bezig is in de Arena. Ajax tegen NEC en die houtkamp. Ja, hier de laatste drie kwartier. Tweede helft net begonnen. Een wissel aan de kant van NEC bij 2-0 voorsprong voor Ajax. Navarone voorgekomen voor Marcel Stoetal uit Duitsland, die dus uh, niet heeft kunnen waarmaken... wat hij bij SV Hotsweekeerde uh, week in, week uit liet zien de afgelopen jaren... maar niet bij NEC in Nijmegen. Uh, 2-0 de voorsprong dus voor Ajax. Ajax uh, beter en uh, terecht op voorsprong met platje nu even in balbezit... maar die wordt makkelijk van de bal afgezet. Het is allemaal uh, voorspel voor het grote afscheid van Van de Wiel, Anita en Vertongen... die na de wedstrijd gehuldigd zullen worden... omdat ze toch aardig wat geld in het laadje hebben gebracht bij Ajax... maar ook omdat ze hier mooie tijden hebben te zien met hun spel. Deli Blind speelt de bal even terug op Vermeer. Ajax heeft het uh, makkelijk... ...ook in de beginfase van de tweede helft... ...want na 2,5 minuten spelen... ...door doelpunten na 22 en 25 minuten... ...in de eerste helft van Fischer en Siktorson. ...leidt Ajax met 2-0. Voetbal, langs de We gaan naar Duitsland om te beginnen... waar gisteren het al de kampioensdag van Bayern München had kunnen worden. Maar het werd het dus niet omdat Dortmund zelf met 2-1 de nummer 2 van Stuttgart won. En München kon het verschil daar dus sowieso niet groot genoeg maken. Maar het was wel feest hoor in München. Het speelde namelijk wel als een kampioen. Het veegde de vloer aan met HSV. toch ook geen kleintje. 9-2 werd het maar liefst. Twee keer Arjan Robben, maar Pizarro viel ook op met vier treffers. Bij het verbouwen de HSV was Jeffrey Bruma overigens een van de doelpuntenmakers... en stond Ravel van der Vaart in de basis en keken naar. Nog geen kampioensfeest dus in München... maar dat gaat er dit seizoen nog wel komen... want de voorsprong op de ook zo sterke nummer 2 Dortmund is 20 punten. In Engels de Engelse Premier League werd vandaag maar één wedstrijd gespeeld... Aston een Villa tegen Liverpool werd 1-2. Koploper Manchester United won gisteren al, zei het Magertjes. Tegen Sunderland werd het 1-0. De goal viel nadat Titus Bramble een schot van Robin van Persie van richting veranderde. Een paar uur na de wedstrijd ontsloeg Sunderland manager Martin O'Neill. Sunderland staat 16e. In de top van de Premier League veranderde weinig. De ruime voorsprong van United op stadgenoot City blijft 15 punten. Manchester City won gisteren met 4-0 van Newcastle United. En Tottenham Hotspur versloeg Swansea City met 2-1. Alleen Chelsea verloor. Southampton was met 2-1 te sterk. Dan ja, gaan we naar Spanje, waar Barcelona en Real Madrid gisteren beide punten verspeelden. Barca deed dat eerst en uh, speelde 2-2 gelijk tegen Celta de Wico. Opvallend feit in die wedstrijd natuurlijk toch wel weer dat Lionel Messi scoorde. Is dat nog wel opvallend? Nee, eigenlijk niet. Want daarmee heeft hij dit seizoen tegen alle clubs in de Primera Division het net weten te vinden. Tegen alle clubs. Real Madrid kon ook niet winnen. Tegen Zaragoza kwam 1-0 achter. Cristiano Ronaldo, ook hij scoorde weer, werd dus uiteindelijk 1-1. Maar het verschil tussen koploper Barca en nummer 2, Real, blijft onveranderd. 12 punten met nog 9 wedstrijden te gaan. En vanavond speelt nog nummer 3. Die zo lang tweede stond met die andere club uit Madrid, Atletico. Die spelen thuis tegen Valencia. En in Italië werd gisteren al een volledig programma gespeeld. Opvallend was de uitslag van Torino tegen Napoli. Het werd 3-5. Jim scoorde drie keer. Cavani maakte twee doelpunten. Napoli staat tweede in de Serie A. Het liep niet in op koploper Juventus. Want die ploeg won namelijk op bezoek bij Inter met 2-1. En Juve blijft daardoor 9 punten voorstaan op Napoli.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 Philips, Philip de eerste. Leuke plaat, maar we gaan snel naar het voetballen. En um, die Houtkamp, 2-0, gewoon nog steeds. 2-0, ja, en als Ajax... Uh, ze winnen niet met grote cijfers dit seizoen. Uh, 3-4-0 uh, kom je zelden tegen bij Ajax. En als ze dat een keer zouden willen... dan zou het vanmiddag moeten kunnen tegen NEC. Overigens, wel een grote uitslag. De wedstrijd toen in Nijmegen. 6-1, nu staat het 2-0. En ik ben ervan overtuigd dat als Ajax iets meer gas geeft... dat het uh, NEC van de mat speelt. Maar zelfs NEC kan eruit komen zoals nu. Platje die schiet wel huishoog over het doel van Kenneth Vermeer. Uh, wat uh, een beetje een sarcasme. ...het oplevert van het publiek hier. Uh, zit het in het zonnetje. Maar nee Ajax maakt er geen wervelende show van. Dat zou je kunnen uh, mogen hopen als Ajax iets zijnde. Uh, als je na 22 minuten op 2-0 voorkomt. Nu dan misschien met uh, Van Rijn vanaf de rechterkant van betegen. Ook dit is een slechte bal van Van Rijn. Gewoon echt een slechte bal. Uh, heb je alle kans zonder een speler in de buurt om een bal goed te pasen. In de eerste helft ook uh, mogelijkheden op een voorzet. En dat uh, komt dan niet goed uit en dat voor een international dat valt gewoon tegen als mooi Sander de bal weer heeft speelt naar Eriksen. Eriksen naar al de wereld tempo uh, is echt uh, uh, nu heel erg laag geworden als uh, al de wereld zelf maar eens gaat lopen met de bal bal naar Eriksen. Eriksen naar Fischer Fischer raakt de bal kwijt maar dan kan Van der Velde de bal overnemen. En gaat de bal de diepte in. Dat is een goede paas op Rex. Rex geen buitenspel. Het doelpunt van NEC zou de wedstrijd weer openmaken als de bal voor het doel komt. Oh, geplatje loopt dan door. Maar hij loopt niet door en dan heeft hij de bal voor het intikken. En dat doet hij niet, want de bal van Rex was een uitstekende bal. Als Ajax uh, uh, er weg wil gaan en er een uh, overtreding wordt gemaakt door Wil... Maar dit was de mogelijkheid. En ik zie ook Rex echt met zijn hoofd zo schudden richting Platje. Van joh, waarom loop je niet door? Hij is op volle snelheid. Rex geeft de bal echt op maat hoor. Dat is een goede bal, maar Platje loopt niet door. Die wil die ene meter die hij moet overbruggen. wil hij niet overbruggen op een of andere manier. En daardoor blijft het 2-0 voor Ajax. Met balbezit weer voor Ajax. Maar Ajax is toch een beetje gewaarschuwd met dit soort uh, mogelijkheden. Want NEC zal maar scoren. Dan kan het uh, toch weer gevaarlijk worden als uh, Schöne de bal heeft. Goeie, uh, bal. De ...balbehandeling van Schöne, maar dan raakt hij de bal kwijt. Is het voor die de bal meteen de diepte geeft op Platje. Maar weer is Platje, net een meter, niet snel genoeg. En uh, daarom speelt hij waarschijnlijk bij NEC en niet bij Ajax. Want als hij dat wel was, dan had hij twee uitgelezen mogelijkheden gehad... ...tegen Ajax om te scoren. Doet hij niet en dus leidt Ajax met 2-0 tegen NEC. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Kerkrade waar Rode-JC tegen PSV eindigt in 2-2. 1-0 de Moeze. 1-1 Toyvonen, 1-2 Toyvonen en na de rust 2-2 Malky. PSV levert dus twee punten in in de strijd om de landstitel. Trainer van Eindhoven naar een dik advocaat is dan ook behoorlijk teleurgesteld. Dit soort wedstrijden moet, moet, moet je winnen. Maar als je ziet hoe het half vandaag speelt tegen niet een geweldige, geweldige Roda, dan zeg ik, ja jongens, dan, dan verdien je het ook gewoon niet. Dan moet je maar goed naar elkaar, naar, naar elkaar kijken en goed in de spiegel kijken. En kijken wat je nog goed en slecht hebt gedaan. Maar het was vandaag niet echt geweldig. Dan de aanvoerder Mark van Bommel, die vond het allemaal niet zo dramatisch. Als wij het goed uitspelen, maken we 3-1 en daarna maak je 4 en misschien wel 5-1. Dat hebben we onszelf aan onszelf te verwijten. Dat wij die mogelijkheden die we krijgen, en dat waren geen uh, kleine mogelijkheden. Dat we die niet maken. En dat is juist uh, waarin je de best op slot gooit. Ja, en dan win je hem heel makkelijk en dan kan je hem uitspelen. En natuurlijk... Krijgen roda kansen door het opportunistische voetbal... wat ze spelen met die lange ballen op die moesje Ja, maar dat weet je. En, uh, maar we kunnen onszelf verwijten dat we die wedstrijd niet afgemaakt hebben. Maar toch, maar toch als je zo'n coach Dik Advocaat beluistert... dan heeft die er weinig vertrouwen meer in dat de problemen nog op te lossen zijn. Het is zo frustrerend eigenlijk dat je weet wat er moet gebeuren... en, en helaas ook door financiële mogelijkheden Ik kon het niet...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 Ja, en dan nog even naar de man van de gelijkmaker voor de Limburgse club. Wie anders dan Sananib Malki maakte dat belangrijke doelpunt voor Roda? Ja, ik denk het was alles of niks. En, ja, en we zitten tijd en ik geef de bal en ik ga alles doen om te scoren en dat lukt wel. Ja, een puntje tegen PSV, dat is toch een opsteker voor de trainer van Roda, Ruud Brood. Je speelt tegen een kampioenskandidaat, tegen een sterk team. Als je dan achterkomt, en ik heb ze ook PSV zien controleren vaak... wedstrijden die ze voorstaan. En als je dan zo terugkomt, dan is dat heel, heel erg belangrijk. Elk punt gaat, gaat tellen. en Natuurlijk hadden we het liefst in die laatste seconde nog wat meer gehad. Maar dat is voor de jongens, je ziet het ook. Uh, het, het is een gewonnen punt. Gaan we naar Vitesse. Pek Zwolle 2-1. Rust dus 2-0. Boni 1-0. Havenaar 2-0. En na kwam Pek Zwolle terug. 2-1 Valpoort. Maar daar bleef het bij. Zwolle had in de Gelderdoom uh, eigenlijk geen kans op een punt. Uiteindelijk dus toch niet, concludeerde trainer Art Langeler. Vitesse is uh, de koning van de counter en dat is het vandaag laten zien. Ze hadden al veel sneller die wedstrijd kunnen beslissen. Dus in alles of niks poging hebben we misschien wel goed wil getoond... en uh, ballen getoond en er alles aan gedaan. Maar het enige resultaat dat we hebben is een verliespartij... en ongeveer negen helikaten. Niet zo tevreden trainen. Dus gaan we naar Vitesse-speler Theo Jansen. Die heeft overigens niks te mopperen. Zeker niet, Theo, als je naar de stand kijkt. Nee, maar wij mopperen ook niet. Want ja, ook. je ziet aan, aan, aan de clubs om ons heen dat het gewoon moeilijk is... na een week dat je, dat je niet speelt om, om de wedstrijd zomaar even te winnen. En uh, dat hebben we prima gedaan, dus... Uh... We zijn goed uit de, uit de laatste weken gekomen. En we gaan nu weer rustig verder, dus prima. En dan naar Fred Rutte. Als u naar de stand luistert, zult u denken, die wil wel. Nee, hij wilde na afloop niet speculeren over kans op de landstitel voor Vitesse. Nou, kijk, je moet, blijft nog realist. En dat heb ik, ik ben de meeste realistische trainer die er, die er in Nederland rondloopt. En uh, ik ben niet de enige die zegt van dat we leven van wedstrijd tot wedstrijd. Iedere wedstrijd is de finale. Nou, vandaag kun je zien dat dit geen echte finale is. RKC tegen Ader Den Haag eindigde vanmiddag in 4-0, u hoort het goed. Bij de rust was het 3-0 door goals van Lieder, Wormgoor in eigen doel... en Braber en vlak voor tijd Drost met de vierde voor de ploeg uit Waalwijk. Vooraf eiste RKC-trainer Erwin Koeman dat zijn ploeg karakter zou tonen. En dat gebeurde. Ja, als je 4-0 thuis wint van Den Haag, dan heb je het uitstekend gedaan. We hebben geconcentreerd gespeeld, we hebben naar voren gespeeld. We hebben onze voorwaarden goed kunnen bedienen. Die waren, dacht ik, een constante plaag voor de verdediging van Den Haag... En, uh, ja, 4-0 geweldige uitslag. Ja, het was een bijzonder ongelukkige middag voor ADO-speler Tom Beugelsdijk. Hij was betrokken bij twee van de tegentreffers, maar dat beïnvloedde zijn spel verder niet, vond hij. Nou, ik word niet onzeker, maar ik denk wel bij mezelf, ja, hoe, waarom gebeurt dit, weet je? Ik be, ja, dat, dat begrijp ik dan niet. En ja, het heeft niet verder met de instelling te maken, maar ja, dit soort dingen gebeuren bij, de voetbal, bij het voetbal. En, uh, ja, ik ben er doodziek van en ik moet gewoon, uh, volgende week moet ik gewoon weer staan. De trainer van ADO, Mauri Stijn, die snapte niet wat zijn ploeg aan, wat, wat, wat er mee aan de hand was. Uh, vanaf uh, seconde één, uh, ja, hoe noemen ze dat zo mooi, een, een off day, een complete off day voor de hele ploeg. En dat verbaasde me, want we waren met een complete groep hier naartoe gereisd. En goed getraind en zelfs de warming-up was heel geconcentreerd. En dan vanaf seconde één ja, vind ik mijn ploeg niet bij de les. En nou, ben ik met name teleurgesteld in de manier waarop we het weggeven. Gaan we naar Herakles AZ, de vierde wedstrijd van vanmiddag. Eindelijk in 1-2, was bij de rust al bereikt. Die eindstand dus uiteindelijk. Henrikse 1-0 voor AZ en dan twee keer te Wierik. Maar de eerste was een eigen doel, dus het werd eerst 0-2. En daarna werd het dus 1-2 via diezelfde te Wierik. Er was rood voor Laam van AZ na een minuutje of 35. En het was door die rode kaart dat trainer Bos toch nog lange tijd mocht hopen op een punt voor Herakles. We geven gewoon op een hele knullige manier twee doelpunten weg. Ik bedoel, als je op die manier doelpunten weggeeft, dan, uh, dan maak je het jezelf natuurlijk zo verschrikkelijk moeilijk. Uh, en we voetbalden ook niet goed. Dus we waren gewoon niet goed genoeg vandaag. En dan uh, komt die rode kaart en dan opeens kom je, kun je weer terugkomen in de wedstrijd. En dat kwamen we ook, want we scoorden nog voor de aansluitingstreffer. En de tweede helft hebben we toch nog wel een aantal kansen gehad die er dan uiteindelijk niet in gaan. Ik denk als die rode kaart niet valt, dat het al geen wedstrijd meer geweest was. Peter Bos kritisch over zijn eigen ploeg, overwinning die AZ dus hard, hard nodig had. Dirk Metzellers beseft dat zijn ploeg er overigens nog niet is met deze drie punten. Nee, absoluut niet. En dat weten we ook. We hebben, we hebben elkaar afgesproken dat we nou ja, nu nog acht wedstrijden, zeven wedstrijden met de, met de beekfinale erbij. Dat we die wedstrijden ja, op zich zijn, alles op alles. Ten eerste willen we ons veilig spelen, het liefst voor de beekfinale. Dat we daar een hartstikke mooie wedstrijd van kunnen maken. En, maar ja, dat is hard werken. Ja, en dan nog even naar de wedstrijden van gisteravond. Heerenveen tegen Feyenoord werd 2-0 door goals van Finn Bogason en El Ganassi vlak voor tijd. FC Tweede tegen NAC 1-1, later gelijk maken van Brama. Utrecht tegen VVV 2-1 en Willem II kwam op voorsprong tegen FC Groningen, maar verloor uiteindelijk ongelukkig met 1-2. En de stand, wat is het spannend, wat is het spannend. Ajax leidt met 57 punten en is dus aan het spelen. Zat 2-0 voor tegen NEC met nog een half uur te spelen. PSV heeft er ook 57 uit 28. En Vitesse staat derde op een beetje basis van een slechte doelzal. ook 57 punten. En één punt daarachter, maar Feyenoord op 56 uit 28. Dan valt het gat naar Twente en Utrecht, die allebei 48 punten hebben. Onderin, RKC won, heeft nu 29 punten. Dus dat 13e. AZ won, heeft 29 punten. Dus dat 14e. Zwolle verloor, blijft op 29 punten staan. Dat staat nu weer 15. En drie punten boven Roda, wat is dus wel een punt pakt tegen PSV... maar daar uiteindelijk nog niet eens zo'n heel lekker weekend mee heeft. 26 punten nu. VVV blijft op 22 punten staan. En Willem II, het mag nog altijd hopen. Maar per week wordt de hoop kleiner. 17 punten uit 28 wedstrijden.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 Walen van twee jaar geleden en The Escapist. Ja, het wacht is op meer doelpunten bij Ajax tegen NEC. En die houtkamp. Ja, maar Ajax maakt het zichzelf moeilijk door niet te scoren. De mogelijkheden, zojuist weer een grote kans voor Siem de Jong, maar die lijkt. Zijn vijftigste in het shirt van Ajax niet te willen scoren. Staat wel op elf doelpunten al dit seizoen. Ajax leidt met 2-0 tegen NEC Maar ook achterin worden er mogelijkheden en kansen weggegeven. En het is dat platje niet scherp is vandaag. Want die heeft een paar goede kansen en mogelijkheden gekregen... om het Ajax moeilijk te maken. Ajax staat dan wel 2-0 voor. Maar 2-1, dat maakt het des te interessanter. Slotfase als deze wedstrijd. 68 minuten gespeeld. 2-0. Ajax Leidt. Eerste doelpunt door Fischer. Tweede werd heel lang aan uh, Sixtherson gegeven. Maar zoals ik al voorspelde zou dat wel veranderd worden in Van Eijden als eigen doelpunt. En zo is het ook. Balbezit aan de rechterkant. voor. Iemand die ontzettend veel mogelijkheden heeft gehad. En zijn vizier helemaal niet op scherp heeft. Dat is namelijk Boerrichter. Hij kreeg mogelijkheden en kansen om de bal in het doel te schieten achter Babos. Maar deed dat niet. Schoot de bal heel vaak heel hoog over het doel in de F-site. Die daar misschien wel blij mee waren. Want die bal zie je niet meer terug. Maar de rest van het publiek vond dat helemaal niets. En dus begint het wat rustig te worden in de arena. Kijkt men ernaar en weet dat het goed is. 2-0 voor. Drie punten voor Ajax. Drie punten voor... Op... Vitesse, PSV en Vier of Feyenoord. Dus dat zit allemaal wel goed. Maar toch, je had meer verwacht. En nu kan het zomaar gevaarlijk worden als Wilweg is aan de rechterkant voor NSC. Dan heeft de bal in het strafschopgebied op de punt. Wordt verdedigd door Deli Blind. Speelt de bal dan even terug op Palsen. Palsen met de voorzet. Maar er is niemand die even lekker instapt. Ja, voor. Naar Verona voor. Maar doet dat te laat. En dan gaat de bal over de achterlijn. En mag uh, uh, Kenneth Vermeer de bal weer in het spel gaan brengen. Maar Ajax maakt het zichzelf gewoon heel moeilijk. Door niet die derde er zelf in te prikken. En door ook uh, mogelijkheden en kansen weg te geven aan de andere kant. Zoals nu ook. Het is uh, uh, ja, niet geconcentreerd. Het is dat Blind oplet. En de bal nu naar voren speelt op Fischer. Fischer nog wel op eigen helft. Speelt de bal die juist een tegenstander wil over de zijlijn. En dan mag Ajax weer gaan gooien. Doet dat via Deli Blind een meter of vijf voor de middellijn. En dan gaat Ryan Babel, zie ik beneden, zich uh, klaarmaken om in te vallen. Lang geblesseerd geweest. Gaat zijn een rand maken. Leuk natuurlijk op een uh, middag als vandaag waarin er afscheid genomen wordt. Van Van de Wiel, Anita en Vertongen. Andere grote namen uit het verleden. Terwijl Vermeer eventjes een uh, trucje uithaalt in het strafschopgebied. Ja, of dat slim is weet ik niet. Want als het misgaat dan ben je de slemiel en nu gebeurt het. Het niet omdat hij uh, met wat uh, geluk de bal achter het standbeen langs haalt. en uh, daardoor zijn tegenstander in de luren legt. Uh, ik kijk naar beneden. Inderdaad, zo dadelijk gaan we dus uh, Ryan Babel krijgen. Henny Spijkerman heeft het briefje al ingeleverd. En dan gaan we de rand twee krijgen bij Ajax van Ryan Babel. Maar eerst nog even kijken wat voor doet voor uh, NEC. Want NEC heeft dus veel meer bal bezit in de tweede helft dan in de eerste helft. Goede bal in de diepte op Van der Velden. Van der Velde is niet snel, maar kan de bal nee, met, uh, ja, wel nog uh, binnenhouden. En dan kan uh, Platje de bal voorgeven. Doet dat uh, uh, in de as van het veld naar Koolwijk. Koolwijk slechte bal. En uh, kan het in tweede instantie niet herstellen. Via Eriksen wordt er verdedigd, Maar dat is ook niet goed. En toch kan Eriksen de bal op dat weer oppikken. Ajax leidt met 2-0 en lijkt de compositie steviger in handen te nemen in de eredivisie. 2-0 tegen NEC. Guillaume Elmond, heeft de zilveren medaille gewonnen in de Grand Prix van Samsung. Onze landgenoot de enige tijd actief in de klasse tot 90 kilo verloren in de finale van Kirill Denisov. Beide atleten hadden de partij geen scoren en in de jury kwam tot deze beslissing. In de klasse tot 100 kg kwam Henk Gol niet verder dan de vijfde plaats. Strijd op een verloren Gol van Dimitro Lushin uit Oekraïne. En de 159 de 50ste editie van de Boat Race is gewonnen door de studenten van Oxford... De Dark Blues waren op de Theems en te groot voor de boot van Cambridge. Het was de 77ste winst voor uh, Oxford. Cambridge staat op 81 keer een overwinning. En daarmee komen we aan het einde van dit, uh, deze uitrending van Langste Lijn. Zometeen natuurlijk het einde. Het slot van uh, Ajax tegen NEC stand 2-0 in het Radio 1-journaal. Daarna bij de collega's van de VPRO van Plots. En vanavond... Jeroen Stompoost vanaf 10 uur in Langste Lijn. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettig vervolg van het paasweekend.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 Inderdaad, kunt u lekker toeren deze zomer. Continentaal zomerbanden, op bijvoorbeeld een polo of golf... heeft u al voor 74,50 euro per band. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl slash actie. Vanavond in de tv-show het meisje uit die serie reclamespots... voor een niet al te dure supermarkt. Over wat haar verschijning in die commercials oproept aan vreemde reacties. Op Ibiza maakt u kennis met een aantal zeer excentrieke landgenoten... die daar hun tweede vaderland hebben gevonden. Let vooral op de voormalig autoverkoper... die nu werkt als paranormaal genezer.